Met het NOS-journaal. Bij de aanpak van het coronavirus zou premier Rutte meer in EU-verband willen samenwerken. Hij sprak vanochtend voor het eerst over het virus sinds het vorige week in Nederland werd vastgesteld. Het probleem is volgens Rutte wel dat de gezondheidszorg nationaal is geregeld en dat de situatie per land erg verschillend is. In het afgelasten van grote evenementen ziet hij voorlopig niets. Naar aanleiding van kritische geluiden dat het kabinet te afwachtend is... zei Rutte dat hij vertrouwt op deskundigheid van het RIVM. Het elfde Nederlandse besmettingsgeval is inmiddels vastgesteld. Het is de broer van de man in loonopzand van wie als eerste Nederlander bekend werd dat hij ziek is. Vanwege een besmettingsgeval heeft het Maastad ziekenhuis in Rotterdam... een tijdelijke patiëntenstop afgekondigd voor de intensive care. Het ziekenhuis wacht nog op de uitslag van de tweede test... voor de definitieve diagnose. Energiebedrijf Engie in Zwolle heeft een afdeling naar huis gestuurd... omdat een vrouw op die afdeling wordt getest. Een kantoor van Nike in Hilversum is uit voorzorg helemaal gesloten. Voor het eerst is het virus nu ook opgedoken in Portugal. Dat was een van de weinige Europese landen waar het virus nog niet was vastgesteld. In een ziekenhuis in Porto liggen twee mannen die besmet zijn. In België zijn zes nieuwe besmettingen vastgesteld. Allemaal mensen die in Noord-Italië zijn geweest. En daarmee staat het totaal in België op acht. Sinds in januari werd gezocht op een begraafplaats in Maastricht. Heeft de politie zestig nieuwe tips binnengekregen... in de verdwijningszaak van Tanja Groen. Maar geen van die tips geven aanleiding voor verder onderzoek. In januari werd gezocht in een graf... dat in de nacht van haar vermissing in 1993 was gedolven. En er werd niets gevonden. Het weer bewolkt en in de loop van de middag meer regen, graad of acht is het. Vanavond droog en opklaringen. Morgen geregeld zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer. En ook dan is het ongeveer acht graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeerscentraal. Verkeers... Er zijn geen meldingen van files.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 We hebben voorzien de Rain Greenlands Clearwater Revival. Dat is wel een beetje een toepasselijk plaatje... om uh, de, het tweede uur van Zandvoort Lunch mee te openen. Maar we hebben, nog, uh, we hebben ook nog uh, verhalen en uh, nieuws. Lucy? Ja, we hebben nog iets leuks van uh, uh, het museum... wat uh, gevestigd is aan de Louis-Davidstraat in Zandvoort... Daar wordt op 3 maart van 7 tot 9 uur s avonds het eerste sportcafé in 2020 uitgezonden. In deze uitzending komen de Sportraad en Team Sportservice... aan het woord over de, in het horeca-deel van het HDZM. Gaat iets mis? Over, Sportservice aan het woord over de sport dit jaar... Francine van der Aar komt verslag doen van de badminton successen van zoon Wessel en dochter Imke. Tennisclub Zandvoort, Kees Faber en Kees van de Bos van Zandvoort Golf komen vertellen over het nieuwe seizoen dat in april weer van start gaat en de grote tennis- en golftoernooien in 2020. Het tweede, tweede uur wordt geopend door een column van Arjan de Boer. Een andere kijk op sport. Of is sport niet gevaarlijk? Het programma sluit met de sportieve agenda voor de komende drie maanden. Naast 19 in het HDMZ. Open van woensdag tot en met zondag. En zeker de moeite waard. Nou, duidelijk. Sport. Een uh, interessante sportavond.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 But I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 Simon en Garconkel, de boxer. Uh, Lucie, je vertelde net iets uh, over, uh, een, uh, over het, uh, uh, het sportcafé, uh, het eerste sportcafé, maar dat ging wel uh, razendsnel uh, het ging razendsnel voorbij. <laughs> ja, het, Wat is het uh, precies? Nou, het is het, uh, uh, er wordt een uitzending wordt uitgezonden over uh, het sportcafé in uh, 2020. En het wordt uitgezonden door de ZFM Zandvoort. Oké, okay, en dat is dan uh, op 3 maart? Op 3 maart van 7 tot 9 uur s avonds. Oké, okay, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Dan uh, is het tijd voor uh, That'll Be The Day. Dat zal de dag zijn. <middels> No, know it's a lie, cause that'll be the day when I die Well, you give me all your loving and your darlin' loving, All your hugs and kisses and your money, too Well, you know you love me, baby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 That'll be the day, Buddy Holly. En uh, van Buddy Holly gaan we naar uh, een oud muidenaar die wereldberoemd is geworden na zijn uh, uh, emigratie naar Zweden. Onze good old Cornelis-Vrijswijk, Veronica. Veronica, Veronica. Waar is je blauwe hoed? Je liefste is gaan zoeken. Maar zoekt jouw lief wel goed. Jouw liefste is verdwenen. Als het goed is... Uh, <laughs> Even een miscommunicatie. Als het goed is hebben we Joop aan de telefoon. Klopt dat? Hallo? Heb je de schuif open, Peter? Sorry, Dolly. Ja. Ben je daar? Ja. Oh, hartstikke goed, hartstikke. We waren je even kwijt. Je was aan het wandelen onder het mengpaneel, denk ik. Oh. En niet op de plek waar we je hadden willen hebben. Ja. Hé, <laughs> hey, Joop, welkom weer. Het is weer maandag, dus tijd voor onze razende reporter... van de Zandvoortse Courant. Joop, ja. heb je uh, iets meegemaakt het weekend... waarvan je zegt van... nou, dat wil ik de luisteraars even laten nou ja. weten. Uh, uh, uh, het was geen gek huis. En donderdag, bijvoorbeeld, was... Uh, wat ze tegenwoordig heet, kick-off right at the beach. Dat is dus gewoon een aftrap. Daar werd bekendgemaakt wat er allemaal gaat gebeuren wie er wat gaan doen. En dat er twee nieuwe ambassadeurs zijn. Eén, die kennen we heel goed. Dat is Wendy Moore. Wendy Moore die, uh, gaat voornamelijk proberen om jongeren meer. Uh, maar laat ik het gewoon lekker zeggen. Uit de kast te drukken. Aha, ja, want er zit natuurlijk nog steeds een vreselijk taboe op hè, bij, bij jongeren. Ja. Om, om ja. Uh, ja, te vertellen hoe het zit. En uh, dat, ja. dat moet inderdaad... Ik vind ook, weet je... Het zou fijn zijn als we zo ver komen dat het hele principe uit de kast komen weg is. Want uh, hoezo uit de kast komen? Wat is er voor raars aan? Maar je moet je nog steeds in deze maatschappij verstoppen. En ik hoop toch dat er een dag komt dat, dat dat over is, hè? Dat, dat, mag, dat mag voor mij ook over zijn. Eigenlijk. Ja, zo is het. Nou, ik vind het knap dat Wendy zich daar sterk voor gaat maken. Ja. Mooi. Nou, en de, de Pride at the Beach, dat, uh, dat gaat dus gebeuren uh, de laatste weekend van... Nee, de uh, maandag, dinsdag woensdag van uh, juli. Ja. Dat is, uh, ik ben 30 en 31 juli en 1 augustus of zoiets. Iets in die geest. Okay. Maar goed, daar kijken we in ieder geval naar uit. En dan was er... Uh, Vrijdag was de officiële opening van het HDMZ, oftewel het Hans David Museum Zandvoort. Uh, daar was ik niet bij. Ik ben uh, zaterdag geweest bij de opening voor het normale volk, tussen aanhalingstekens. <lacht> en het was hartstikke druk. Ja. Prachtig museum, echt heel mooi, ja, schitterend. Ze, <lacht> ze gaan actief gaan ze uh, exposities organiseren en uh, er is er nu eentje die. Uh, Heel expliciet is, het gaat, ja, uh, uh, yeah. we hebben van de week hebben we de walk of, uh, de, de light walk hard, ja, weet je wel. Ja, ja. Nou ja, als je nu gaat kijken naar die expositie, ja. dan zie je bijna precies hetzelfde. Oh, Lichtjes, is dat zo? Ja. Oh. Dat is geweldig. Ja, dus, dus het is een, een heldere, heldere expositie, zeg maar. ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar zijn het dan, nee, dan kunstwerken de, van licht, het, het is een mooi, mooi, mooi gebouw. Je kan, er, je kan er lunchen, je kan er koffie drinken. Mm. Um, de, gewoon de gelegenheid is al geopend daar. En um, maandag, dinsdag is het dicht en de rest van de week is het open. En klopt dat dat, dat die uh, horecaafdeling, heet dat naast 19? Geen idee. Oh ja, omdat we hadden een bericht gelezen. omdat we daar <coughs> ja, we net over gehad. en binnenkort een, een sportuitzending vandaan hebben. Het Sportcafé. Ja, oké. En toen stond er bij naast ja, 19. En toen dachten ja. we: wat is dat? Dus, maar jij weet het ook niet. Nee, ik heb me ik oh. daar niet uh, bezig mee gehouden. Ik hoefde er ook geen verslag van te maken. Dat is uh, okay. vanwege van mij. Ja, dus, okay. ja dan, dan ben ik niet zo opmerkzaam als dat ik er wel een verslag van moet maken. Nee, dat is natuurlijk zo. Dat als niet. je als journalist aanwezig bent, uh, dan is dat natuurlijk wat anders dan ja. dat je als gewone burger binnen bent. Ja, ja snap natuurlijk. ik. Ja. Nou, en dan uh, wat ook wel leuk was: uh, t, ja. um, zaterdag uh, was er een opening voor de Zandvoerders. En zondag ging het überhaupt open. Uh, Dick Housé, die was de portier. Ja, wat geweldig, hè? Hij is toch niet op zijn lauweren helemaal gaan rusten, hè Joop? <laughs> Leuk, joh. Nee, nee, nee. ja. Ik kan het niet laten. Hij ja, niet laten. dat wist ik wel. <laughs> ja. Ja. Nou, en dan nog even om het kort te houden. Zondag ja. hebben de heer Basketbal nog eventjes een dunnetjes, uh, wedstrijdje gewonnen. Kijk eens aan. Ja, ze heeft niet voor niks in kampioenen, Amsterdam. hè? Ja. In Amsterdam. Ja, als kampioen al. Nu al. Heel vroeg in het seizoen. De uh spelers -uh. tegen, tegen Schobbelaar en, uh, ja, die hadden maar vijf heren uh, kunnen optrommelen. Oh. En die gingen dan ook de Bietenbrug op met ja. 55, 88. Begrijpelijk. Vier spelers van Sanford kwamen met de dubbele cijfers. Is, is Man, is. Ja, dat is ja, opmerkzaam. Ja, ja, ja. Nou, Dolly, dat ja. is wat ik wilde vertellen eigenlijk. Nou, hartstikke mooi. We zijn weer blij met je bijdrage, Joop. Volgende week uh, gaat Lucy met je praten. Lucy is onze nieuwe sidekick op de maandag. En ik blijf okay. er nog een... Uh, ja, hier, is er al, <laughs> Hallo. <laughs> we, dus, Volgende week heb je uh, mij in de telefoon. We gaan, we gaan het merken en beleven. We zo gaan is er, is er iets het. gezelligs van maken, toch? Ik, ik, mag, ik mag alleen van de, van de programmeleiding niet meer zo lang kweken. Ja, ik ja. <laughs> kan er niks aan doen. Uh, nou, het is vandaag gelukt, Joop. Dus Goed, uh, ik ben trots ik op je. verder. Ja. <laughs> Ik zou zeggen tot volgende week en weer reuze bedankt. Ja, tot volgende Hoi, ja. week. Doei. <laughs> doei. doei, doei, doeg. Michael Jackson, one day, in your life. En uh, ja, dat is de vraag natuurlijk. After midnight, we're going to let it all hangen. After midnight, we're gonna turn up and shine We're gonna cause talk and suspicion Give an exhibition Find out what it is only about After midnight, we're gonna let it all hang out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 Give an exhibition Find out what it is On day back After midnight We're gonna let it all hang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 maar toch blijf ik je trouw. Ik hoef je niet te zeggen dat ik van je hou. Als je in mijn ogen kijkt, zeg dat ik moet. Moet ik je dan steeds zeggen, schat ik al van jou? Ik ga De lichten zijn al aan. Voor me ligt al een lange nacht. Hoe lang zal dit nog duren? Mijn ramen die beslaan. Met mijn vingers schrijf ik langzaam je naam. Het is koud.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 meneer Hazes... met een van zijn onsterfelijke toppers. Het is tijd inmiddels om de artiest van de dag voor te stellen. En dat zijn er vandaag twee. Broer en zus, de Carpenters. Dat waren twee mensen, broer en zus, die samen het duo vormden in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Richard en zijn zus Karen en die had hadden talloze hits binnen en buiten Amerika. En in 1970 brak ze echt door. Uh, hij speelde gitaar en zij speelde slagwerk. Weet je dat ze vandaag jarig geweest zou zijn? Ach, zij is... Uh... Dat is puur toeval, denk ja. ik, hè? Dat je dan voor Karen Carpenter hebt ja. ja. gekozen. Ja. ja. Zij ja. Is, uh, heeft uh, geen hoge leeftijd gehaald. 32 ja. jaar is ze overleden. Anorexia, ja. Wezenlijk. Ik ga het uh, twee stukjes van uh, hen laten horen. Mooi. En uh, we gaan luisteren. After long enough of being alone. Everyone must face their share of loan. Oh Kare en Richard Carpenter braken echt door in 1970 met hun vertolking van het nummer Close to You weer een Buck Bird Bakerac hit. Deze single stond weken op de eerste plaats in de Amerikaanse hitparade. En daarna volgden de successen Yesterday once more, I'm sitting on the top of the world en uh, grote grote succes kon het niet worden. Uh, dan met het uh, nummer Jambalaya. Het is uh, met beiden uh, niet goed gegaan. Zoals we al zeiden, de, uh, Karen is uh, jong overleden... en Richard raakte verslaafd. En uiteindelijk uh, kostte dat hun carrière. Maar ze hebben veel mooie dingen achtergelaten. Nagelaten, zullen we maar zeggen. Ik laat nog een stukje horen. Please, Mr. Postman, de carpenters... Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman, wait, wait, hey, hey, hey, hey, Mr. Postman, wait. please, Mr. Postman, look hey. and see, oh, Ja, ja. Uh, Lucie uh, wilde iets vertellen over een artiest die ons helaas op veel te jonge leeftijd is ontvallen van de week. Ja, dan heb ik het over uh, Bob Fosco. Ja. Uh, die Weet je is, dat hij niet zo heette eigenlijk? Nee, hij heette uh, Geert Timmers. Geert Timmers, wie had ja. dat dan verwacht? Hè? Nee, ja. dat, dat komt ook helemaal niet terug in die neem. Nee, name. Bob nee. Bosco is inderdaad ook heel wat spannender. hè? Ja, ja. klinkt wat beter. <laughs> <laughs> hij is uh, geboren in uh, Baren op uh, 4 oktober 1955. En afgelopen vrijdag is hij uh, overleden. Uh, en hij is overleden aan... Kanker, het is zo'n naar woord. Ja, Slokdarmkanker slok ja, had hij, hè? Ja, ja. Ja, ja, en uh, hij uh, was van de raggende mannen. Ja, Klink zeker. Heel spannend. De, de zanger van de Raggende Mannen. En uh, hij was ook heel veelzijdig, hè? Want hij was niet alleen een, een muzikant, maar mm. ook, nee, hij uh, was uh, tekstschrijver, acteur, ja. producer en presentator. Ja. Stem. En programmamaker. Moet je nagaan, dus hè? He, wat een, veel. uh, ja. Ja, een veelzijdig mens. Ja, nou ja. is het natuurlijk. Ja, het, het, het was natuurlijk een hele belangrijke artiest. En zeker die band die was heel belangrijk. En, maar nou is, uh, uh, als je gaat zitten luisteren naar die muziek, dat kan je niet draaien. Mm -hmm. hè? Nou, je kan ja. het niet in Zandvoort Lunch draaien. Dan moet nee. je er een heel apart uh, rockprogramma voor gaan opstarten. Maar er is één nummer. En dat kunnen we wel even misschien laten horen. Uh, ter als een Ode. Aan Bob Fosco, de fles, de fles, ja. De fles speelt een rol. Ik begrijp het niet. Ik denk niet eens Trouwe vriend, jij schonk levensles. levensles. Gelach en bij jou, trouwe fles. Mocht ik ooit Let it break up a noose! De ocean, waar die storm Nog even een fraai staaltje van Bob Fosco die helaas veel te jong is overleden afgelopen vrijdag. Ja. En we hebben gekozen voor het nummer De Fles. Het rottigste van de raggende mannen <laughs> van dat album komt het af. Ja. Ja. Nou, we gaan verder met het programma. En dan gaan we straks ook even... De een raggende terug. mannen, dat ja. is weer een link naar de reggae. Oh ja, hé hey, kijk. kijk. Jawel. Kijk, kijk. En dan gaan we naar Bob Marley. Oh gezellig. Trenchtown okay. Rock. One good thing about music when it hits you. Wo okay. we well, well, say one good thing about music when it hits you. You feel all okay. You reap what you sow Trench down low. And only judge I know Trench down Kingston En nou hebben we net natuurlijk een ode gebracht aan Bob Fosco die afgelopen vrijdag is overleden. Maar ja, vrijdag was hij niet de enige die uh, ten hemelen is gevaren, want we zijn op die dag nog een virtuos kwijtgeraakt. Ja, en, Dekker. Jaap Dekker. Ja, ja, ja. ja dekker, Ook dus veel te jong hè. Ja, 73. Ja, wat is dat nou voor leeftijd. Nou, ja, niet ja. net kijken. Ja, ja, ja, ja. Wanneer, is eigenlijk, wanneer was hij eigenlijk geboren? Wanneer, want volgens mij was hij de afgelopen maand jarig, klopt dat? Ja, 28 februari. Uh, overleden, is maar, overleden. En 12 februari nog? Ja, zie 12 februari. Die, uh, ja, ja, ja, ja. Geboren. Ja, boogie-boogie, hè? Ja, en ik heb hem vaak mogen aanschouwen bij. Uh, de Pridemie van uh, Ronald Rietberg. Dat uh, was een groot feest als hij er was. Ja, tuurlijk. Toen hadden we nog echt het jazz behind the beach. En ja. dat er ook echt jazz overal te horen was. Hè? Ja. Peter liep toen ook veel rond in het dorp, volgens mij. Hè Peter? Jij hebt hem ook zien optreden bij de Kaasverband? Ja, Kousenpaal? zeker. jou ja, hoor. Ja, ja. Ja. Daar, uh, dat was ook een podium ja. als het jazz was. Hè? Een ja. jazzweek. Ja, Jazz behind the beach. Ja. Een trouwe bezoeker van Zandvoort was hij. Ja, en oh, ja. Hadden we nog, wie, wie speelde er nog meer in dat dorp? Billy B. Jacket Billy, en ja. Ja, ja. De, de Dutch Swing College ja. Band. En, ja. Ja, ja, noem ze allemaal maar op. Ja. Geweldig ja. was dat. was het nog echt jazz. Dus ja, Jaap Dekker was natuurlijk een, een graag geziene gast bij ons in het dorp. Hij verkeerde hij, hij hier veel. Wat ik niet wist uh, van Jaap Dekker is dat hij getrouwd is geweest met Olga ja, Commandeur. Klopt. En daar had hij ook kinderen bij. Olga Commandeur is wel hier eens in de studio geweest. Die... Uh, bij het sportprogramma van Henny Ruker destijds. Nou ja, in ieder geval, we gaan natuurlijk ook een ode aan Jaap brengen. He, veel te jong overleden. En we gaan even luisteren naar een, een stuk van Jaap. En uh, volgens mij speelt hij al. Dus komt hij. Ja. met Treintje Oosterhuis... Uh, uh, f, comma S... vertolking van De Zee... gaan wij het programma afronden. En wij, dat is vandaag... Uh, Lucie van Brugge, Dolly Tempierik en Peter den Boer. Ja. Die het uh, gezellig vonden... dat uh, uh, je erbij was... luisteraar, ja, bij uh, Zalverlust. Ja, ja, ja, ja, ja, zeker vonden we dat gezellig. We gaan de eindtune alvast inzetten. Ja. Hè, dat, het, um, dat we ook op een muzikale... Dan is nee. hij hoor, Die, die ketsjongen. Je kan van alles van die gasten verwachten. Hè? Zijn ze er. <laughs> Waar zijn ze nu? Zoek <laughs> onder de knop. <laughs> ja ja hoor. Ze. The end of the show. Het zit erop, Lucie. Ja. Heb je het leuk gehad? Ik heb het ontzettend leuk gehad. Ja? Ik hoop de luisteraars ook. You, yes. Ja, dat hopen wij natuurlijk ook. En uh, wij hopen ook dat de luisteraars morgen weer gaan luisteren, hè, Peter. Morgen zijn uh, Jan van de Oever en ik hier om het programma te verzorgen. Nou, woensdag hebben we even niets. Want Hans die knijpt er gewoon een maand tussenuit. Het oh, is toch niet te geloven, hè? Ja, die gaat zomaar een maand weg. Ja. Maar heel misschien uh, komt er iemand anders voor in de plaats. Maar dat is nog helemaal niet... Uh, niet en helemaal anders zeker. hebben we altijd nog de machine die doordraait. Zeker, natuurlijk. hè? Onze Bob die draait gewoon door. Bob non-stop. <laughs> nou ja, donderdag natuurlijk weer uh, Roy en Jelmer. Maar uh, bedankt u voor het luisteren. Volgende week uh, Peter en Lucy weer. Heel graag. Tot dan.